Het centrum van Den Haag is vanaf deze tijd veiligheidsrisicogebied. Vanmiddag is daar een betoging. Onder de naam Mars voor een Veilig Nederland... wordt er betoogd tegen wat genoemd wordt massa-immigratie. Tussen nu en vanavond 10 uur mag de politie iedereen in het centrum fouilleren. In september liep een betoging tegen immigratie op het Malieveld uit de hand. Politieagenten werden belaagd, daad 12 werd geblokkeerd. En bij het D66-partijkantoor werden ruiten ingegooid. In België komen steeds meer meldingen binnen over grensoverschrijdend gedrag van een gynaecoloog. Het zijn er inmiddels ruim 150. Tien patiënten vertelden donderdag in Belgische media over hun ervaringen met de arts. Het aantal meldingen liep toen snel op. De arts is op non-actief gesteld. Hij spreekt de beschuldigingen tegen.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 Ook Aziatische landen, Zuid-Aziatische landen... zijn deze week getroffen door noodweer. In Indonesië zijn door de overstromingen... zeker 248 mensen omgekomen. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden misschien wat zon. En het wordt vandaag een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Soldiers who want to be heroes. Number practically zero. But there are millions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 Those who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. God, if men could only see a lesson taught by history—that all the singers of the song cannot right a single wrong. That all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 Uh, we gaan beginnen met Goedemorgen Zandvoort. We luisteren naar Rob McEwen met uh, Souls is the one of the heroes. Mooi nummer. Heel uit nummer. We zitten hier met uh, Rob. Uh, Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom uh, Medepresentator, gezellig. Helemaal leuk. Helemaal leuk, zeker. En uh, Rob de Graaf. Hè? En Marja uh, kop, En, en Marja Kop, natuurlijk. Hè? Voor de muziek en de techniek. Ja, ook uh, zij uh, wenst iedereen een, een geweldige zaterdag. Uh, nou, ik moet jou feliciteren. Jullie hebben weer een stomp er binnengehaald bij, ja, ja, bij, bij je partij. Ja, ja het is onvoorstelbaar. Ja. Ja, ik, uh, ik kreeg gisterochtend een, een appje van mijn goede vriend Patrick Berg. Of uh, Bramberg moet ik Brandberg, zeggen. Bramberg, ja, ja. En uh, ik, was, uh, ik was verbaasd. Ja, want het gaat om uh, Arie Griffioen. die is van, uh, senator van de BBB uit de Eerste Kamer overgestapt naar de 60 fractie. Ja, hij zoekt de winnaars op, hè, lijkt het wel. Het lijkt erop, <laughs> ja, het lijkt erop. Ja, hij vond de BBB althans, dat is het persbericht wat ja, hij heeft uitgegeven. Ik heb het ook gezien, ja. ja, iets naar nou, terecht geworden. Ja, ja. ja, en als je dan ja. Maar D66. het is wel een hopper, hè, die Ari. Het is een redelijke hopper. Het ja. is begon, Hij is begonnen met Bij mede oplichten van zee. Ja, of het lokale maand, politieke partij. Ja. 2,5 maand voorzitter geweest. Ja, ja. Toen daar weggegaan. Toen naar de BBB. Toen, uh, naar de ja, BBB. En ja. Uh, ja, nu naar een goede partij. Ja, zeg ik altijd maar. Ja, ja hij zit al een hele tijd ja. in de Eerste Kamer. Hè? Hij zit al een behoorlijk. Nou ja, tijd in ik wens je heel Kamer. veel succes met. Uh, met ik uh, Arie, dank, je <laughs> dank je zeer. Dank je zeer, Al. Oké, wat gaan we allemaal doen? Het is een uh, druk programma. Hè? Want ja. Uh, ja, we gaan het onder andere hebben over de loodactie van de. Uh, ja. Ondernemerspredigant voor Peter Tromp is hier al aanwezig. Welkom Peter. Dankjewel. En we gaan uh, luisteren naar een verslag van Gert Loogman over het Vrijwilligerschala gisteravond ja. in. Uh in de, de haven van Zandvoort. En jij bent geweest? Uh, ik ben ook geweest. En ja. het was uh, een uh, hele leuke, gezellige ja, avond met een ik, ja. hele mooie opkomst. Met dus, een uh, DJ en alles. Met DJ en, en, ja, leuk, en, leuk. en Patrick van Kessel met ja. zijn band. Dus uh, gemeente, hartelijk dank namens uh, alle vrijwilligers. Oké, okay, hartstikke goed. Ja. We gaan het daar uh, later uh, verder over hebben. Zandvoort bestaat volgend jaar 200 jaar Badplaats. En daarover gaan we praten onder andere met Walter Sons van de gemeente. Ja. En de historicus Koen die uh, onderzoek heeft gedaan... ...naar de ontstaansgeschiedenis. Uh, in het tweede uur... ...gaan we praten met Neil Yerli. Zij wordt ambassadeur van de krocht. De, krocht, de verbouwde krocht... ...die uh, 14 februari officieel wordt geopend. Uh, dan gaat het mannenkoor... Uh, ...Peter gaat daar ook zingen natuurlijk. Uh, Zangvoort heet het. Zangvoort. Nou, ja, oh, ja, sorry, het gemengde koor. Ja, wat een fout van mij, zeg hij. hand, hand. Ja... Dan hebben we ook nog Gert-Jan Bluis... die ja. hier, over de opvang van de Oekraïners... helaas kan hij niet aanwezig zijn... maar uh, hij, hij is wel via de telefoon. En tenslotte gaan we nog praten met Willem Buchel. Ja, hè, wie hoge, kent hem niet, Willem ja, Bucel. Hoge judo-onderscheiding gehad. Gisteren heeft hij het nog gevierd... met wat vrienden en bekenden en zoons. Ja. Dus daar kan hij uh, mooi over vertellen. Dus uh, Willem, uh, tot later in de uitzending. Wat ik zei... We gaan beginnen met Peter. Tromp. Um, Peter Tromp. Wie goedemorgen. kent hem niet? Goedemorgen, Morgen, Peter. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Uh, ja, uh, voornamelijk over de Lotun-actie. Want die is er weer, hè? Ja, decembermaand, hè? December dus maand. Moet er weer wat gebeuren. Ja. En vertrouwd. Ja, en, en, hoeveel uh, was jaar is het al, Peter? Nou, ik denk dat je de dus er al he? een jaar of twintig mee bent. Ja, ja, Ja. En we zitten aan iets anders te denken. <coughs> om iets anders te gaan oh, ja. organiseren. Ja, want het is toch. Uh, maar ja, uh, het is zo succesvol. Het is het maar jullie krijgen ja, elke week honderden loten volgens mij. Hè? Ja, ik heb nu 10.000 loten besteld. Ja. En uh, er moeten nog een paar winkels, nog drie winkels zijn. waar ik straks langs ga. Want officieel begint het vandaag. Het duurt tot 26 december. Dat is mm -hmm. de laatste. Tweede kerstdag is de laatste dag. Op 3 januari worden de hoofdprijzen uitgereikt. En op 26 december wordt de vierde week de trekking. We hebben dus weekprijzen, we hebben hoofdprijzen. De HEMA is altijd goed voor hoofdprijzen. Dat geldt ook voor uh, de firma Stiphout op de Grote Krocht. Dat ja, geldt ja, voor hotel. Dat is een belangrijke sponsor. En daar hoeven we niet meer langs, gewoon een telefoontje. Tuurlijk, het is ja. altijd goed. Er zijn winkels die voorafgaand, medio november... Al bellen van... Uh, Waar blijven die loten? Ja. Want we willen graag prijzen beschikbaar stellen. Leuk. En we hebben meer iedere week meer dan 30 uh, ondernemingen... die prijzen beschikbaar stellen. Dus het is eigenlijk heel succesvol. Huh? En meestal moet ik er nog 5000 loten bij bestellen... Zo. omdat we loten tekort hebben. Maar toch denken ja. jullie aan die ja, vrienden. Ja, dat wil ik ja, net vragen. Omdat het, uh, ja, het is, het is zo succesvol. Dat moet je niet zomaar stoppen. Dus nee, precies. Het is een beetje... Wat we, moeten doen, wat we moeten doen. Maar wel op het hoogtepunt stoppen, dat hoor je al meer natuurlijk. Ja, he. dat zeg ik maar, maar heb je enig idee wat, wat, wat er voor in de plaats zou nou, kunnen ja, komen? Dat je dan denkt van bijvoorbeeld een middag organiseren... namens de ondernemers voor de kinderen. Mm -hmm. En gebouwde kort is daar natuurlijk straks een ideale gelegenheid voor. Als ja. je een Sinterklaasmiddag eh, houdt of een kerstmiddag... Uh, dan denk ik eerder aan Kerst dan aan Sinterklaas. Want kinderen worden gek van Sinterklaas. Op voetbal is er Sinterklaas, op school is ja, er Sinterklaas. Overkill. Nou, die man heeft het hartstikke druk, Ja, ja, beter, ja die man heeft het zo verschrikkelijk <laughs> druk. Dus ja, die moet je, je ook verloor. een beetje met rust laten. Ja, vind ja, ik wel. Ja, maar iets in die trant. In die zin, ja, ja, ja, ja. ja. Maar dat is ook een beetje afhankelijk van het uh, succes uh, wat er uh, nu is. Maar, ja, ja. maar uh, mensen zijn uh, toch, uh, willen toch iets winnen, weet je wel. Dat ja. denk ik. Maar, ja. Waar we nu mee bezig zijn geweest, ik gisteren, is al die winkeliers af. Een poster op de ramen hangen, er is weer lotenactie. Uh, 500 loten, uh, 800 loten, 400 loten, ja. lang de winkel. Leuk hoor. En uh, vertellen dat de loten beschikbaar zijn als ze op zijn bij Zuifloeven. Op de hoek van de Grote Krocht, daar mm -hmm. liggen de extra loten. En uh, als ik zie dat de dozen leeg raken als de Wiedenweerga weer de drukker bellen om er nog vijf of tienduizend uh, bij te bestellen. Oh, maar ik neem toch aan dat je wat moet besteden in een winkel om zo'n actielot te Officieel kunnen krijgen? Bestel, bij iedere tien euro krijgen de mensen één lot. En om één uh, van, uh, van de winkels te noemen die de hoofdprijzen beschikbaar stellen, de HEMA. Ja, alles wordt daar bij de kassa's afgerekend. Ja. En die dames zijn echt goed geïnstrueerd daar. En die geven bij iedere 10 euro besteding geven die mm. een lot mee. Ja. Dus de HEMA is een hele grote afnemer. Ja, maar bij andere winkels doen ook ze het niet, zo heel, moeilijk, hè? Ze niet zo heel moeilijk. Doen ze nee. niet zo heel moeilijk. Dus voor, en, uh, voor 9 euro krijg je er ja. ook een... Ja. en dan moeten ja. we week, volgende week bij de eerste trekking even goed opletten. Want er zijn natuurlijk heel wat... Snoden zandforten. Ah. Die denken: ik heb nog verdomme twintig loten van 2024. Okay. En die gaan en die leven. vergeten in te leven. Dan oh, gebeurt dat wel, ja? Ja, dat <laughs> gebeurt ook. Oké, okay, het is dus nu een andere <laughs> kleur gekozen, of niet? Nee, hoor. Het is nu 2004, 2005. Heel, heel goed. Heel goed, dus, heel uh, goed. Nou, nee, zoals. Dus <laughs> ja. En we gaan dus iedere zaterdag en via CFM, ZFM. ZFM wil je bijna ZFM, corrigeren, FFM, Peter. FFM, en uh, de krant. Ja, uh, ja, worden de prijswinnaars bekendgemaakt. Het, bekend het dus, is eigenlijk uh, uh, heel eenvoudig. We pro proberen het ook zo eenvoudig mogelijk ja, te maken. Dus de komende vier weken in Goedemorgen-Standvoort... worden de prijswinnaars ja, van de week... En de prijswinnaars worden bekendgemaakt. Ja, ja, ja. Die prijswinnaars krijgen allemaal een brief thuis. Ja. En met die brief lopen ze naar de winkel... waar ze de prijs gewoon hebben. Ja, eenvoudiger kan het niet. Nee, lijkt het me enige ook. wat we nodig hebben is eigenlijk uh, een naam en een e-mailadres ja. of een telefoonnummer. Mm -hmm. Dat we ze bellen of we mailen ze. Dat ja. ze een prijs gewonnen hebben. Ja. En uh, via dat telefoontje, die mail... Uh, vragen we het adres op. Ze krijgen de brief thuis. Met de brief gaan ze naar de winkel toe... en ze halen de prijs. Nou. Oh, okay. Alle loten die ingeleverd worden... worden bij elkaar in 1, 2, 3 vuilniszakken gestopt. En dan hebben we op 26 december... de trekking van de vierde ja. week. Ja. En daarbij... 1, 2, 3, 4, 6, 8 hoofdprijzen. Zo. Okay. En die trekken we dan ook op die 26 december bij de laatste trekking. Okay. Dus er worden er en 30 weekprijzen uitgedeeld. En de hoofdprijzen worden bekendgemaakt en die worden dan 3 januari... Uh, bij XL, bij Brassé... worden ja. die aan de prijzen Kun je, vast, je iets zeggen de, over, ja. de ja, iets over de hoofdprijzen? Uh, uh, ja, over de HEMA gesproken. Drie uh, tweede prijzen noemen we dat dan. En dat is een waardebon... ter waarde van 100 euro. Oh, cool. nou. Dus dat is niet mis. Niet mis. En uh, dan hebben we Hotel Hoogland... die ieder jaar... Uh, een, uh, zijn mooiste kamer... ter beschikking stelt. Met jacuzzi en ook, nou, kijk aan. een overnachting. Electro houdt altijd een uh, warm begenadigder van deze actie. Die geeft Aha. een tablet cadeau. En uh, sinds uh, een aantal jaren domino pizza. Waar je, schikt niet, maar liefst in een jaar tijd ja. 52 keer een pizza. Welke wil je een pizza? Nou, dat zijn mooie prijzen. Ja, zeker. Dat zijn ja. hele mooie prijzen. Die, zou, en, die, die uh, zou jij wel willen ja, doen, uh, Rob. Ja, zeker, die toch? pizza, ja. <laughs> nou, die kamer met Jacuzzi ook wel, hand. Want... Ja, dat is ook wel ja, leuk. Dat ja, dat lijkt zeker, me zeker. ook wel ja. wat. Ja. En we hebben appartementencomplexen in het Zandvoortse... <kwijnt> barbecues en dergelijke gehouden worden... op een mooie zomerse dag. En dan is er een prijswinnaar... en die weet niet wat hij met die pizza's moet doen. <laughs> en die loopt vervolgens naar Domino Pizza. We hebben volgende week een feestje kan ik vast twintig pizza's ja. uh, uh, meenemen. Oké. Okay, en die ja. jongen die komt dan en die zegt uh, eten hoeft niet, want ik verzorg de. Pizza's. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nou ja, daar gaat het om. Dat ja, is ja, fantastisch. Nee, fantastisch. Ja, ja, ja. Fantastisch. Ja, fantastisch. Dus we komen vier keer en uh, ja, wat ik zeg, uh, het is zo succesvol. Er zijn hele leuke weekprijzen bij en. Uh, ja, 30 in totaal. Daar dus zijn we dik tevreden ja. mee. Ja, zeker. Dik tevreden mee. Dus al die namen worden dan opgenoemd ja. bij ons. En ja. dat kom jij zelf doen, Peter? Of? Uh, we hebben een schema. We hebben ja. vier bestuursleden. Dus om beurt te On komen. Beurt te komen, komen maar ik ben geloof ik drie keer ingedeeld. Ja, ja. jij bent zeker de 26e. Ja. Ja. ja, dat is ja. ja. ongetwijfeld. Ja, ja. ja. ja. ja. Jij moet ervoor zorgen. Ja. Dat men zonneveld geen prijs krijgt, toch? Dat, dat, dat ben jij toch altijd? Daar zorgen heel veel mensen voor. De afgelopen 20 jaar al een stuk of acht keer terug in de zak. Ja, Ik ja. ben nog geen prijs. Ik ben nog geen prijs. Ik ben nog geen prijs. Dat geen prijs. Geen prijs. Nee. gaan we niet doen. Hey Peter, hoe gaat het? Uh, even een zijpaardje. Hoe gaat het met het OVZ? Gaat het allemaal goed? Met het OVZ gaat het goed: ondernemersvereniging. Ja. De ondernemersvereniging. Uh, ik ben in 81 begonnen als ondernemer in Zandvoort. Ja, met de kar Laat de... ik even eerlijk zijn, niet 1881, mm -hmm. maar 1981. 1981, tromkaas. Ja. Hè, op de... ja. Jongens, jongens. In 83 was ik lid van de ondernemersvereniging. Uh -huh. En daarna ben ik er eigenlijk met een tussenpoze van, geloof ik, anderhalf jaar niet meer uitgeweest. Nee, dat liet niet gaan. En sinds 2011 voorzitter. Maar inmiddels uh, bijna 74. Ja. dus uh, We je zijn daar afbouwen ja. naar een jongen, naar een uh, nieuw bloed. Ja, nieuw op dit elan. moment ben je nog voorzitter Peter, of ik niet? Ben nog steeds, oh, okay, nog ik ben nog steeds voorzitter. voorzitter. Huh. En uh, ik bied geld... Aan heren, dames die het voorzitterschap willen overnemen. Echt waar? hoeveel? Maar, nou, dat is uh, 2000 euro netto in de maand. Ja, In de maand? Ja, per, oh. ja, per maand. Nou, we, we, we, we hebben het een we. beetje te druk al, helaas. De, maar, de, we moeten uh, praten met ondernemer. Uh, Raad naar de uitstelling. Ja. Ja. Maar, uh, uh, ja, het, het is een baan die uh, niet echt uh, ver gewild is. Maar waar het eigenlijk om gaat, is uh, het OVZ. Maar we hebben natuurlijk met allerlei groeperingen te Tuurlijk. maken. Ja, ja. Dus ja. En die samenwerking tussen die clubs onderling. En dat heet dan het OBZ. Hmm. Ondernemersbelang en Zandvoort. Ja. Is fenomenaal. Dat gaat goed. Dat ja. gaat echt heel, heel goed. fijn. En ik hoop de tijd nog mee te maken. Of ik nou voorzitter nog ben of niet. Dat we gewoon zeggen. Jongens we staan voor het algemeen belang van Zandvoort. Ja. Met z'n ja. allen. Als het met het circuit goed gaat. Gaat het met ja. ons goed. Als ja, het ja, met het zo. strand toe gaat. Ja. Goed gaat, gaat het met het dorp goed. Ja. Eén club. Alle voorzitters van die aparte verenigingen vertegenwoordigd in het ondernemersbelangen Zandvoort. Dat zijn de leden van de OBZ ja. en dat is ondernemers Zandvoort. Ja. Dat is nog steeds een wens voor mij mm -hmm. om al die clubjes bij maar elkaar te krijgen. Maar dat zou toch moeten kunnen, lijkt mij of niet. Eigenlijk wel, eigenlijk wel maar... maar dan moet je het met z'n allen eens zijn. Ja. Land, het strand zegt bijvoorbeeld, ja wij hebben toch hele ja. andere belangen als de ondernemers, ja, als de horeca in ja. het dorp. Ja. Ja. En het zijn natuurlijk ook een beetje concurrenten van elkaar. Mm -hmm. Ja, maar toch het algemeen en, belang is dat je, dat je mensen naar Zandvoort trekt. Dat, dat lijkt, dat me, lijkt dat, mij het meest begin Ik ben een roepende in de woestijn. Uh, in deze. Nou, ik wil je wel en, al mee uh, help, hoor. Maar ik ben al blij met de samenwerking. Tuurlijk. Ik ben al blij dat we nu echt bij ook bij de gemeente, bij de ambtenaren, bij de wethouders... Uh. Serieus genomen worden. Er is maandelijks overleg. Er is twee maandelijks overleg met de wethouder, Economie Toerisme. De Randy is er altijd bij. Dus wat dat betreft nou, is die goeie, samenwerking. Goeie heel goed. We nee, hebben maar, een ondernemersmanager, ja. niet te vergeten. Floor ja, Thomas, Floor, Thomas ja. die komt die hier ook heel goed nog hier langs. Ja. Die het heel goed doet. En uh, die doet waarvoor ze is aangenomen, zijnde... Uh, de verbinden, de hè? verbinden, ja. Het verbinden. ja, dus, ja, ja. En dat, hoeveel ja. ondernemers bestaat nu het uh, totaal? De OVZ? De OVZ en die de heeft OVZ 60, samen. 65 leden, de horeca is de grootste, die heeft er 100. Ja. En uh, alles bij elkaar. Ja, uh, tegenwoordig zit ook Hotel Pension Overleg erbij. Ook ja. een hele grote groep ja. Mensen ja. natuurlijk. En hoe meer er komen, des te beter het is. Ja. En dan heb je het toch een beetje over het algemeen belang van Zandvoort, het vertegenwoordigd wordt. En ja. zijn er nog ondernemers die niet aangesloten zijn? Ja, ja. en, en, en zijn kan je daar redenen voor verzinnen? Moet ja. je daar een oproep te uh, doen om toch lid te worden? Dat zijn uh, vaak toch uh, mensen die denken: van ikke, ikke en de rest kan. Uh, ja. En met die er zijn er helaas ja. nog. Wat ja. Die doen niet mee, die doen nergens aan mee. Nee. Die, uh, Moeten ze geld betalen of niet? Ja, ja, ja dat ja, is wel. eigenlijk wel degelijk. Ja. Wel degelijk, wel degelijk. Ja, ja. Maar ja. Uh, we hebben dus nu reclamebelasting. Mm -hmm. Dat is aan de hand van de WOZ-waarde. Ja. Daar komt per jaar binnen via het GBKZ. Dat is gemeentelijke belasting in Zuid-Kennemeland. Ja, Kinnemeland, ja. Kinnemeland -Zuid. Kinnemeland -Zuid. Kinnemeland -Zuid. Kinnemeland zuid Die uh, in het <coughs> Bij alle ondernemers die een reclameuiting hebben... groter dan ja, een bepaalde ja, ja. uiting. Dat is voor het eerst dit jaar... niet meer via het bordje van reclamebelasting... maar het is nu aan de hand van de WOZ-waarde van het pand. Ja, begrepen. Oké. Okay. Ja. Dat betekent dat er meer geld binnenkomt. Ja. Dat betekent ook dat de grote jongens... na gaan betalen. Ja. En, uh, dus er komt extra geld binnen. Ja. En dat is goed, want daar moet de ondernemersmanager van betaald worden. Ja. En de, die heeft eigenlijk een fulltime job. Die werkt echt vijf dagen in de week. Mm. En daarnaast is er dus uh, de aparte verenigingen. Dus mijn leden betalen via de woz waar de reclamebelasting... Mm -hmm. ...betalen zij aan het algemeen belang van Zandvoort. Ja. Daarnaast is er nog een contributie aan de OVZ, de ondernemersvereniging Zandvoort... En dat moeten we laag houden. Want anders zijn we mensen kwijt. Mensen kwijt. Ja, ja. Ja. En als jij 600 euro per jaar moet betalen... via die reclamebelasting... Mm -hmm. en daarnaast moet je ook nog 400 euro betalen aan de OVZ... dan wordt dat gewoon te veel. Dus ja. wij hebben met de invoering van toen de tijd... van die reclamebelasting als OVZ gezegd... jongens, dat moeten we niet doen. Het meeste geld gaat naar de gemeente. Mm -hmm. Als wij de OVZ willen behouden, moeten we terug in... We, uh, uh, vroeger toen moeten we terug in... Uh, bijdragen. De bijdragen. Geld. Ja. Ja. En dat was toen de tijd 390 euro. Dat hebben we met 200 euro verlaagd. Nou, 190 oh, keurig, euro. Keurig. Dus voor 190 ja. euro ben je lid van de OVZ. Ja. Ja. 160 ja. euro eigenlijk. Ja. Hey, het laatste klimaat. dingetje in verband met de tijd. Ja. Uh, ik neem aan dat je de laatste week uh, veel over de versiering in het dorp uh, mee, mee bezig hebt gehouden. Uh... Ik, uh, ik zag alweer mooie, mooie dingen hangen. Ik hoorde muziek oh. gisteren ook in het dorp. Kom, Zin, ja, Sinterklaas liedjes. Om... Wij zijn sponsor onder andere met anderen van uh, het Sint-Nikolaas-comité. Dat is een apart ja. uh, gebeuren En die zorgen voor uh, de muziek in het dorp. Dat is lekker. En ik zorg voor de verlichting. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb in jaren uh, niet uh, zulke goede verlichting. Uh, huh. En dat is ook dankzij de gemeente... Want de gemeente uh, uh, doet nu zaken niet meer met Zwarko. En Zwarko is een bedrijf wat verantwoordelijk was voor de ornamenten... voor de lantaarnpalen, ja, ja. om het zomaar uit te drukken ja. in het dorp. Haarlem heeft twee jaar geleden gezegd... wij hebben de firma Heimans uit Meidrecht. Het contract met Zwarko is afgelopen. We moeten dat samentrekken. Heimans hm. is nu ook verantwoordelijk voor de verlichting. Oh, van de... Nou, prima. Die komen twee jaar geleden en Homer hangt de sfeerverlichting op... en Heijmans zegt tegen Homer, wat zijn jullie aan het doen? Ja, hij brandt niet, die sfeerverlichting, dus ik maak de kast even open... want de zekering is waarschijnlijk een stuk. Waarop Heijmans zegt tegen Homans... Uh, wij zijn verantwoordelijk voor uh, de verlichting in Zandvoort... en wij zijn de enige die eraan mag gekomen. Ja. Dan heb ik een groot probleem als voorzitter... want de branden vijf ornamenten branden er niet... Hm. Ik ga Homans bellen, Homans komt en die zegt: Het ligt niet aan de ornamenten, het ligt aan de lantaarnpaal. Vervolgens moet ik Heimans bellen, er komt Heimans en die zegt: Nee hoor, het ligt niet aan de lantaarnpaal. Oh jee. Dan zijn we zes weken verder en zes ja. weken ja. niet. Nou, dus maar... Heimans heeft vorig jaar gezegd: we gaan al die lantaarnpalen naar kijken. 90 stuks in totaal ja. in het dorp. Wij zorgen voor een adequate aansluiting en dan weten wij zeker dat het niet aan de lantaarnpalen ligt. Dat is dit jaar gebeurd, dat het best wat geld gekost, maar alle lantaarnpalen zijn nagekeken. En wat schetst mijn verbazing: van de 90 ornamenten brandden er uh, 85 wel en 5 niet. Ja. Ja. fantastisch, fantastisch. Ja, ja mooi toch Mooi oplossing nou ja lantaarnpalen die komen zelfs vaak langs in de, in de zeker zeker ja, ja. ja. ja. Of die het niet doen weet ik ik allemaal dat is nu e wel goed geregeld ja. ja. uh, Peter we gaan er een eind aan breien, ja. uh, Petre, een eind aan breien. Ja. ik uh, mag jou je hartelijk danken Ach. heel graag uh, ik succes stik je de volgende week dan op uh, om de prijzen geven het schema bekijken vrijdag 5 december ja, Is... nou op zaterdag nou, hebben we nee, doen wij de Goede Morgen. Oh, ja, maar wij halen de lood op Facebook. Oh, Oké, okay. 6 december kom jij weer. Ja, Nou, gezellig. gezellig. Ja, nou. Volgende week al. Ja. Peter, hartelijk dank. Heel, en, uh, ja. heel goed weekend. Dank ook Dank je wel. met de Zangvoort. Ja, gaat goed komen. <laughs> ja. ja, lekker, lekker. <laughs> Oké, okay, we gaan ja. weer wat muziek draaien. Goedemorgen, Zangvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Zfm. We hebben geluisterd naar... Shocking Gloom met Mighty Joe. Ja, natuurlijk. Dat uh, ik daar niet op kom, zeg. Uh, we gaan door naar het volgende onderwerp. Uh, dat is uh, het vrijwillige He is Gisteravond geweest. Gisteravond, Jij bent gisteravond. Geweest. volgende jaar. Ik ben er geweest. Nou, Ger Loogman uh, heeft weer rondgelopen. Ook, hij ja, heeft met een microfoon. Absoluut. Volgens mij kom jij ook nog voorbij. Ja, als hij de me niet uitgeknipt heeft, de hand, dan nee. zit ik erin. Nou, waarschijnlijk kom je er niet voorbij. Waarschijnlijk niet. Mee, okay. Nee, ik denk het ook niet. <laughs> nee, <laughs> okay. we, gaan luisteren. Um, we gaan luisteren naar de verslag van Ger Loogman over de uh, vrijwilligersavond in het uh, haven van Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. ZFM. Burgemeester David Molenburg, we staan hier bij Vrijwilligersavond. Het mooie gala van de vrijwilliger. En, en, uh, ja, wat gaat het vanavond worden? Deze avond is bedoeld om uh, al die mensen die uh, in de Zandvoort vrijwillig werk doen, uh, een keer goed in het zonnetje te zetten. Dat doen we eens in zoveel tijd. Uh, en dat is altijd heel leuk, want het zijn mensen uit allerlei verschillende geledingen. Uh, van toneel tot de reddingsbrigade, reddingsmaatschappij, de brandweer. Uh, en iedereen die iets doet als vrijwilliger is uitgenodigd. En welkom. En uh, het is altijd hartstikke leuk. Is het duidelijk hoeveel vrijwilligers er in Zandvoort zijn? Ja, dat is, als je echt kijkt dan, dan, en je telt dat bij elkaar op. We hebben een bevolking van 17.000 inwoners. Uh, dan zijn er echt wel tussen de 2.000 en de 3.000 mensen. ...die op een of andere manier vrijwilligerswerk Oké. Heeft u zelf ook te maken met de verkiezingen? Zit u in de jury? Nee, nee, nee. want, want uh, dat is over twee weken wordt de vrijwilliger van de, uh, die de Niek Meijer Vrijwilligersprijs... Mm -hmm. ...wint gekozen. Vanavond is het echt alleen maar om alle mensen die onwaadzuchtig zich inzetten voor een ander... ...gewoon lekker even te vervelen. Dus het wordt uh, gewoon een gezellige avond met uh, Patrick Kessel die gaat spelen? en uh, Kessel gaat zingen, uh, DJ... Een drankje, allemaal niet ingewikkeld. Ik zal een uh, buitengewoon korte speech houden, um, maar wel gewoon om, om echt mensen even goed te bedanken voor al het werk wat ze doen. Ja, en uh, ik hoorde net dat wethouder uh, uh, Gert-Jan Bluis uh, uh, ziek is. Ja, die belde mij vanmiddag op, die, uh, die had kort. Uh, en die is natuurlijk ook heel erg betrokken bij het vrijwilligerswerk. Dus we hebben net even een onderling overleg afgesproken dat we zeiden, blijf jij maar even thuis. Want uh, ja, voordat je weet steek je allemaal mensen aan dat moet je me niet hebben. Nee, nee. Nou, we wensen hem vanuit deze plek heel veel sterkte. En uh, nou, ik uh, ga ervan uit dat het een hele gezellige avond gaat worden. Zeker, daar ben ik van overtuigd. En uh, ja, het is echt voor de vrijwilligers, voor al die mensen die zich elke dag weer inzetten voor ons mooie dorp. Hartstikke goed, zeer bedankt. Graag gedaan. Hé hey Rob. Ja? Nou ja, Rob de Graaf zelf ook natuurlijk uh, uh, vrijwilliger. Ja, ik ben in het uh, Santicore, daar zit ik in het bestuur. Ik ben natuurlijk vrijwilliger, net als jij Ger, bij uh, ZFM niet te vergeten. En bij het uh, 5 mei-comité. Uh, dus je bent druk, hè? Ik ben heel druk, ja. Misschien ben je de prijs al. Ik denk het wel. De volgende week. Maar dat mag je nog niet zeggen. Nee, ik nee. zeg niks. Nee, oké, okay, dankjewel. Laten we het geheim houden. Absoluut, absoluut. Nou, we gaan even verder kijken. Goed zo, dankjewel. Hey, jullie, jullie zijn vrijwilligers uh, van de ijsbaan. Ja Gerg, dat zijn wij. En uh, wat gaan jullie uh, allemaal uh, doen als vrijwilliger? Nou, uh, wij delen de kaartjes uit en uh, we doen schaatsen uit het leen. Ja. En, ja. Oh, ja. Dat Wat? doen wij vaak. De, staan wij samen, het lief. Dan Moet je even zeggen hoe je heet? Ik ben Lisette en wij zijn IJsbaan... En Jenny. En Jenny? Lisette en Jenny? Wij zijn IJsbaansvriendinnen. Ah, kort. Ja. Dus uiteindelijk, uh, als wij bij de IJsbaan komen, komen we jullie altijd tegen. Bij de schaatsuitleven. We zijn er best vaak ja. samen. Hoor. Ja. Ja. Nou, heel veel succes uh, bij de IJsbaan. Dankjewel. Uh... We hebben er weer heel erg veel zin in, hè. Nou, nu kan het nog, hè, Patrick. Nu kan het nog. Wat kan? Nu kan ik je nog even spreken. Ik ja, ja. je ben je bent, je bent je een amateur joh. Je bent wel de beroemdste zanger Dat, van dan, we, ja. dat, dan, dat dan weer wel. <laughs> Toen is er ook niemand. <laughs> <laughs> maar ben jij, jij bent eigenlijk ook ja. vrijwilliger hè? Ja. Ja. ja. ja. Want jij ja, doet ik heel ik veel dingen vrijwillig. Ik doe vijf, uh, vijf jaar zie ik al op de bel, het Belbus. En uh, 17 december. Ja, ik wist, vrijwillig zing ik dan voor, die, uh, voor de hik, voor de Huis uh, in de uh, Kost verloren. Ja. Uh, en dat uh, moet je af en toe gewoon doen. Dus, ja. uh, en uh, dat komt, altijd, het komt allemaal weer terug in je leven. Ja. Mooi hè? Ah, ja joh. Ja. En hoe mooi is het om mensen ja. blij te maken man. En zo mooi dat jij ze mooi kan zien. Nou, <laughs> vandaag wordt het echt lastig hoor. We gaan het zo bekijken. en zien dat mijn leven. <laughs> ja, zo, zit er maar uh, uit. <laughs> Dankjewel Patrick, succes vanavond. En beterschap hè? Ja. Nou, naast mij staat Ben Sonneveld. Uh, jij bent degene die het hier uh, vrijwillig aan het organiseren uh, is geslagen. Hè? Nou ja, uh, vrijwillig met een school waarschijnlijk. Maar uh, ja, uh, zoals uh, bekend dient de gemeente om de twee jaar een vrijwilligersfeest te organiseren. En uh, ja, dan komen die al heel gauw voor regulier. Die uh, Molenburg samen erbij. Ja, je ziet het. Je ziet het nu al weer druk worden. We hebben ook nog een dansvloer geregeld, dus de kan straks ook gedanst worden. Ja, want, en, eh, wij, en, en waarom is dat? Omdat wij alle vrijwilligers willen hebben. Ja. Dus niet alleen uh, de grijze uh, golf, die de grootste drager is van Zandvoort. Uh -huh. Maar inmiddels zijn we ook uh, erachter gekomen dat er best wel jongeraar zijn. Ja. Nou zitten die allemaal bij het Sinterklaas-tournee, maar die komen ja. allemaal... Uh, nou ja, dat hebben het vorig jaar ook gezien, de vrijwilliger van het jaar, Thomas de Jong... Die, nou hoe oud was die? Is die? 21. Ja precies. Ja, dat is de Zuniek Meijer prijs. En uh, dat is de 12e december. Daar wordt nu uh, heel hard aan gewerkt. Uh, met de jury is bij elkaar geweest. Je hebt gesproken met alle kandidaten. Dus ja, dat wordt spannend. En dat uh, over 4 dagen. Ja. Jij ja. ja, hebt geen idee wie het gaat worden? Uh, nee. <laughs> nee ja, ZFM Radio is natuurlijk heel erg leuk. En daar heb Jaap maar nog eens ingetrokken. Hij zei, je geen meedoen. Nou, sindsdien zit ik er nog steeds aan. Dat is lang geleden, hè? Dat is heel lang geleden, is echt heel lang geleden. Ja. Maar uh, wel leuk, want ik ging naast Jaap zitten. Ik zei, ik doe niet aan politiek. Maar inmiddels is het helemaal omgedraaid. En vind ik het best wel interessant. Ja, ja. Nou goed, uh, een aantal leuke dingen van het dorp vind ik nog steeds. Uh, de historische Grand Prix. Uh, die auto's in het dorp. Wat uh, organiseer jij ook? Uh, ik doe het dorp en Erik Weijers, uh, chief sports van het uh, circuit. Die, Harkt al die lui met elkaar okay. en dan gaan we een rondje rijden, nog een rondje rijden. Nou, en het evenement van zondag is natuurlijk makreelroken. Makreelroken is een toppertje. Het open kampioenschap makreelroken. Ja, ik ben er elk jaar bij en <laughs> ja. ik, neem, ik neem altijd een makreeltje mee. Ja, de, dus het, het beste is uit de kast gelijk opeten. Ja. ja, eens, eens. Nou, hartstikke leuk dat jij dit allemaal uh, organiseert. En dat jij, eigenlijk moet jij vrijwilliger van het jaar nee, worden. Dat, dat doen wij niet aan. Oh, sorry. <laughs> Nou, uh, Arie Koper, uh, jij bent uh, ja. ook vrijwilliger hè? Ja, ze zeggen het ja. En wat, wat, uh, wat is jouw taak uh, als vrijwilliger? Ik ben vrijwilliger voor het genootschap uit Zandvoort. En dan mag ik de klink uitgeven. En ik ben vrijwilliger bij het Zandvoort Museum en dan geef ik de rondleiding en ik uitleg en lever materiaal aan. Dus, uh, genoeg te doen. Heel leuk. Hey, en je bent er lekker druk mee? Ik ben er heerlijk druk mee, want ja, achter een granadium zitten... Nee joh, dat moet je dat niet... Dat zit er meer. niet in hè, voor nou, ons. Zeker niet. Nee. Hé, hey, en vanavond, wat, uh, wat, gaat het, uh, wat gaat het worden? Ik heb geen idee, ik laat het over me heen komen. Nou, ja heel goed. Dus ik sta ja. niet te luisteren, dus die was heb ik. <laughs> ik zou zeggen, neem een lekker drankje en geniet ervan. Ga ik doen. <laughs> Oké, okay, ja Hoi. Hoi. Roy van Buringen, uh, ja, je, jij bent natuurlijk de Uber-vrijwilliger. Uh, uh, dat zeggen ze. <laughs> jij doet alles vrijwillig, hoor? Uh, ja, nee, zeker. Dat klopt inderdaad. En uh, dat is ook wel weer mooi dat, dan, dat ik ook weer voor uh, vrijwilliger van het jaar ben genomen hier. Dus dat is dan wel weer een eer. Ja, ja. dat is, mooi, dat is ja. mooi. Maar jij doet hele mooie dingen. Vertel eens even. Ja, nou, ondertussen natuurlijk het buurtfeest Nieuw Noord. Uh, maar ook uh, afgelopen week uh, het Sinterklaas in de, in de protestantse kerk. Een groot feest met 70 kindjes. Kindercarnaval. Uh, ja, en ik ben ook gewoon multi inzetbaar dus hè, waar ze me nodig hebben, daar ben ik te vinden. Ja. Heel goed, en je maakt hele leuke filmpjes voor, uh, op YouTube. En, uh... oh, ja, dat vergeet ik natuurlijk ook nog Stanford Insight, uh, de reportages en allerlei oh. leuke dingen daaromheen inderdaad. Dat klopt. Heel goed, dankjewel. Uh. Dat is Sonja, mag ik jou wat vragen? <lacht> ja, zeker. Je bent vrijwilliger, hè? Ja. Ben, ben, maar ben, ben, ben, wat ben. doe je allemaal? Nou, ik ben uh, vrijwilliger bij uh, de adviesraad binnen het Sociaal Domein, ja. de gemeente Stamford. en ik ben vrijwilliger bij uh, De grocht. ben ik vrijwilliger. Nou, heel veel uh, succes met ja, de vrijwilligerswerk daar uh, maken er wat moois van. Harry Lemmers, uh, ja, bekende, bekende zandvoerter, bijna, met zijn mond vol pindas, want dat mag nu. Want uiteindelijk uh, gaat het daarom, hè? Om het, om, uh, toch? om het feestje. Om het feestje komen we. Ja, en daar komen we. Jij bent natuurlijk ook vrijwilliger. Ik ben uh, op een aantal plekken vrijwilliger. Op welke plekken zijn dat? Nou, nou, bij ZDF ben ik penningmeester. Ja, Bij uh, de Sportal ben ik penningmeester. Uh, dan help ik mijn uh, liefhebbende echtgenoten met uh, speelgoedvijver. Ja. Nou. En er zullen er nog wel een paar zijn die ik vergeet. <laughs> maar je, vind, je vindt het ook leuk om te doen? Ja, natuurlijk. Ja, ja Je doet wat voor de gemeenschap, hè? Ja. Daar doen we het voor. Ik bedoel, en, uh, nee. en dat maakt mij dan alleen maar plezierig als mensen dat leuk vinden. Wij nou, hebben regelmatig met elkaar te maken via de radio. Ja, ja. en uh, nou, dat vind ik ook leuk ja. om te doen. Maar ik ben wel daarbij het behoud. Met de financiën bestuurlijk, maar niet met de radio op, aan zichzelf. Nee, maar het zijn hele serieuze zaken. Ja, natuurlijk. Wij moeten zorgen dat uh, het budget er is. Precies. Zodat de radio gewoon lekker, de jongens van de radio het gewoon lekker kunnen doen. Juist. Ja, nou, ja. Ik hoop dat je het heel lang uh, kan blijven doen. Ik ga ervan uit dat ik nog wel een jaar of wat blijf. Heel goed, heel goed. Dankjewel. Uh... Nee, graag gedaan. Uh... Roy Dongen. <laughs> Goeiedag. Daar is hij weer. Ja, daar is hij weer. We <laughs> nee, komen elkaar ook elke week tegen. Hè? Ik wil nee, het programma wel vermoeden van uh, Gentje hè? daar zijn <laughs> hey, we weer. Ja, daar zijn we weer. <laughs> ja. hey, maar jij, uh, jij bent natuurlijk ook een uh, soort van Uber-vrijwilliger? Uh, ik hoop het wel, ja. Ik ben mantelzorger, uh, vrijwilliger bij uh, Pride en af en toe hey, bij de radio. Wat vind je dan leuk? Ja, ja, ja. <laughs> kijk. Uh, even... Ik vind dat mantelzorgen zelf het leukste. Maar ja? dat is wel heel direct één op één. En dat levert je ook meteen heel veel tevredenheid op. Ja, mooi hoor. Ik uh, ja, heb respect voor jullie. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen in zat voor dit soort dingen wel doen op deze manier. Ja, ik denk het ook. Ja. Ja, hele fijne avond. Want jij, deze avond is jij voor jij jou. Jij ook hè? Ja, zeker. Wat ja. een vrijwillige We spreken hier met Janmer Koper. Ja, ja. Ja. Janmer is uh, vrijwilliger bij, bij ZFM. Maar ook bij uh, andere... Uh, ja, bij Sun for Design natuurlijk en uh, ook bij Pride at the Beach, het evenement dat uh, jaarlijks terugkomt, uh, ben ik nu een aantal jaar betrokken. Uh, maar het begon wel echt bij die radio, uh, wat ik zeg, uh, 6, 6,5 jaar geleden. Daar heb ik echt ontdekt hoe leuk muziek is, hoe leuk radio maken is, uh, hoe leuke mensen je kunt ontmoeten. Dus... Uh, ja, daar is het allemaal begonnen. Hoe belangrijk een uh, lokale omroep is, uh, dat heb ik wel echt uh, gezien. Ja, ja. En, en uh, deze avond is natuurlijk uh, eigenlijk uh, ja, ook voor jou. Hoe uh, ervaar je dat? Uh, ja, hartstikke leuk. Ik denk uh, goed dat de gemeente dit doet. Zeker voor de mensen die uh, ja, wat meer op de achtergrond uh, vrijwilligers zijn. Die zichzelf misschien niet altijd uh, laten zien. Die worden hiermee toch uh, uitgelokt om uh, ja, echt waardering te krijgen van wat ze doen. Uh, net zoals de vrijwilligersprijs, hè, die over twee weken wordt uitgereikt. Dus, uh, ja, ik vind het heel fijn. En, uh, nou, het is weer een gezellig avondje uit, dus voor mij is het ook prima. Ja. Nou, Jan, ik vind het hartstikke leuk dat jij al dit soort dingen doet en, uh, en maakt er wat moois van. Ja, dankjewel. Jij ook. En een fijne avond. Ja, jij ook. Nou, we staan hier uh, vlakbij het podium. En, uh, een kleine statement van uh, burgemeester David Molenburg. Het is ongelooflijk mooi om jullie vanavond hier te mogen ontvangen. Uh, het is een goede gewoonte om één keer in zoveel tijd alle mensen die zich vrijwillig inzetten in Zandvoort welkom te heten uh, en echt in het zonnetje te zetten. Uh, en dat is altijd een fantastisch feest. We gaan er vanavond een mooi feest van maken met elkaar. En dat is terecht. En waarom is dat terecht? Omdat jullie het verdienen. Ik heb al een paar keer de vraag gehad vanavond, hoeveel vrijwilligers zijn er eigenlijk in Zandvoort? En dat zijn er honderden en misschien wel duizenden. En dat zijn mensen die zich op elke manier inspannen om onze samenleving mooier en onze gemeenschap beter te maken. En ik ben me elke dag weer dankbaar dat wij in Zandvoort zoveel mensen hebben die dat doen en die dat met elkaar elke keer weer doen. Maar er is nog wel één klein dingetje wat ik daarbij wil benoemen. Het is niet alleen maar belangrijk voor de samenleving, maar het is ook leuk voor jezelf. Dus ik wil u van harte danken. Ik wil jullie van harte danken. Maar ik wil met nadruk vandaag nog één iemand heel hard danken. Uh, en dat is degene die altijd weer samen met ons als gemeente dit feest organiseert. Met een aantal mensen, maar dat is Ben Zonneveld. Jongens, geniet van de avond! Het was een hele boeiende gezellige avond hier bij de haven van Zandvoort aan de zee. Iedereen heeft het heel erg naar zijn zin gehad. Ja, op een gegeven moment houdt het op jongens. Uh, terug naar de studio. Terug naar Hans en Rob. I am the magnificent. I'm back with the shaker was so soul bones most stormy, storming sound of soul. I am w -O -O -O. door het einde van het liedje. Um, ja, we gaan door met ons programma Goedemorgen Zandvoort. Uh, het laatste onderwerp in dit eerste uur. Als het goed is, hebben we aan de lijn Koen Marijt. Dat klopt, Koen. Ja, dat klopt, inderdaad. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Koen is... Uh, ja, die heeft zich helemaal gestort. is historicus en heeft zich gestort in de geschiedenis van Zandvoort. Daar gaan we het zo over hebben. En aan tafel bij ons zit uh, Walter Sands. Ook over hetzelfde onderwerp. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Walter. Walter is... Uh, uh, Zeg maar uh, werk bij de gemeente en uh, ja, ik ben uh, ja inderdaad woordvoerder, bij de woordvoerder. Gemeente. ja en dit is um, een hobbyproject geworden ja we beginnen even met Koen uh, leuk dat je er bent Koen uh, want jij hebt uh, uh, de laatste tijd helemaal gestort in uh, de geschiedenis van Son voor 200 jaar badplaats dat klopt hè ja, ja dat klopt inderdaad ja nee want um, ik denk een kleine twee jaar geleden heb ik uh, via via contact opgenomen met de gemeente. En toen is eigenlijk het, uh, het balletje gaan rollen en toen zijn we samen met een werkgroep Geschiedenis, dat is... Uh... Bestaan uit een aantal mensen, ook onder andere van het genootschap uh, Oud-Zandvoort... en van het Zandvoort Museum. Ja. zijn we eigenlijk een keer weer teruggegaan... in de geschiedenis 200 jaar terug, wat er nu precies gebeurd is... bij het ontstaan van de badplaats Zandvoort. Dat wilden we een keer uitvoerig uit de doeken doen, laat ik het zo zeggen. Ja, want de 200 jaar badplaats is natuurlijk 50 jaar geleden ook al een keer gevierd... met 150 ja. jaar badplaats, hè? Ja, klopt. klopt. Ja, er zijn uh, de afgelopen nou ja, mag ik wel zeggen, decennia, zijn er verschillende jubilea gevierd en uh, historici hangen of hebben aan de verschillende jaartallen verschillende momenten verschillende uh, jubelmomenten gehangen uh, maar wat je toch wel ziet is in die geschiedschrijving, of het nou de lokale geschiedschrijving is of dat het de wat, wat bredere geschiedschrijving dat uh, men het er niet over eens is echt, wat nou echt het jaartal is dat de badplaats Zandvoort is ontstaan dan wel wat de, ja, toch wel de factor is geweest waardoor die badplaats zo kon groeien naar de plek wat het nu is ja want wat, wat is nou eigenlijk de aanleiding dat het nu 200 jaar geleden is. Ik bedoel, dat is de, uh, uh, volgens mij een weg die is aangelegd. Hè? Dat is eigenlijk de, ja. de, het ontstaan van uh, Zandvoort als badplaats. Ja, klopt. Ja, in, uh, uh, wij hebben in ieder geval uh, bewijzen gevonden dat in 1825 diverse heren uit Amsterdam en Haarlem het initiatief hebben genomen om uh, een straatweg aan te leggen, uh, eigenlijk vanaf Haarlem, maar via Aardenhout naar Zandvoort. En uh, ook om dan in Zandvoort een badhuis op te richten. Uh, en die, met name die straatweg zorgt wel voor een nou, behoorlijke ontsluiting richting het achterland, vanuit Zandvoort gezien. Dus dat heeft wel een behoorlijke impact gehad op het, uh, op het dorp. Dat geloof ik graag, ja. En uh, ja, jij hebt daar onderzoek naar verricht, hè? En ik denk maar dat, je, dat je bij het uh, uh, archief bent geweest in Haarlem, ja. uh, Noord-Hollands ja. archief. Misschien God. wel... Ook het uh, Nationaal Archief, ben je er ook nog geweest of niet? Ja, nou no, niet, uh, niet uh, fysiek, maar zij hebben wel heel veel digitale materialen. Oh, Oké. Okay. Uh. En uh, we zijn, uh, laten we zeggen, een anderhalf jaar geleden zijn we begonnen in eerste instantie met... Ja, wat, wat gaan we nou onderzoeken, wat willen we onderzoeken en wie gaat wat doen? En uh, een wens vanuit de gemeente, en dat was ook een, een hele goede optie die vanuit de gemeente... Met name vanuit Walter is geopperd van joh, uh, betrek zeker ook de lokale verenigingen, de lokale historici erbij. Want die weten ontzettend veel van die lokale geschiedenis ja want er zijn natuurlijk in de loop der jaren heel veel boekjes verschenen waarin ja, dat ook allemaal staat um, ja. heb je daar nog wat aan gehad Goed met stropen noem maar op al die zeker boekjes. ja zeker het is uh, kijk um, de werkgroep is gevormd Onder andere met, uh, nou ja, Arie Koper, uh, natuurlijk ja. Hans Konijn en uh, Volker Bloemen. Dat zijn niet de minste, om het ja, zo ja, te klopt, zeggen, klopt. voor jullie. <laughs> ja, absoluut. Um, en toen zijn, we, toen zijn we eerst eigenlijk gaan kijken, wat staat er nou in de bestaande literatuur? God ja. met stroop, uh, ik ben vanmorgen in Zandvoort geweest, nou, uh, noem de boeken maar op. Ja. En dan zie je toch dat bepaalde zaken ja, uh, weergegeven worden, maar niet heel uitvoerig en ook niet heel uitgebreid. En daar zijn we ons eigenlijk op gaan richten. Oh, je bent en, echt de, diep, ja, de diepte ingegaan. Ja, zeg maar. ja. ja. En, dan, en, dan ga, en dan ga je richting de archieven, ja. met name het gemeentearchief van Zandvoort, maar ook het archief van de commissarissen van uh, het Badhuis en de Straatweg. Ja, dat is, een, dat is een zo bizar, waardevol archief gebleken, waar zoveel mooie stukken in staan. Uh, en dat is eigenlijk een grote deel ook de basis geweest ja. van, ons, uh, ja. van ons onderzoek. Want het gemeente dat gemeentearchief zit bij het Noord-Hollands archief, geloof ik, volgens ja. mij. Dat is oh. daar ondergebracht. Ja. Ja. En, um, daar heb je nog nieuwe, nieuwe zaken kunnen ontdekken, zeg maar. Zeker, ja. ja. Er zijn hele leuke uh, feitjes uh, uitgekomen, wetenswaardigheden. Maar ook dat we eigenlijk uh, uh, toch hebben gezien dat uh, men beschrijft... als we het, het hebben over die 200 jaar badplaats in het verleden... in de bepaalde publicaties, met name over hè, de, komst van toffe, hè, de komst van het badhuis. Nou, dan gaat de hele tijd, gebeurt er een hele tijd niks. Dan komt uh, de, de, de spoorlijn, Sisi, uh, de, de, de elsbaggers die, uh, die aan, de, aan de slag gaan. Maar eigenlijk dat, dat eerste ontstaan in die periode... 1825, 1828, hoe die straat weggekomen is, hoe dat badhuis er gekomen is uiteindelijk. Daar is niet heel uitvoerig onderzoek naar uh, okay, gedaan, nou. daar zijn we achtergekomen. Dus dat is er nu, uh, dat is er nu uh, wel. Ja, oké, okay, nou goed, uh, dat komt allemaal uh, volgend jaar in een boekje, begreep ja. ik. Hè? Walter, misschien, kun jij er iets over vertellen? Ja, zeg maar geruchts een boek, want oh. uh, het onderzoek van Koen zit volgens mij zonder plaatjes al op ruim uh, 106 pagina's. En we hebben Stefan de Groot, die ook de vormgeving voor het museum doet, uh -huh. uh, gevraagd. En ja, daar zijn we heel blij mee om inderdaad een boek vorm te geven. Uh, dat boek wordt nu uh, op dit moment echt gemaakt. Uh, de deadline is 6 uh, december. En dan uh, denk je van, nou, dan zal het voor rond de kerst wel in de winkels liggen. Helaas, ook bij de drukkerijen is het allemaal heel, heel, heel, heel erg druk. Oh. Het is echt specialistisch oh. werk. Dus uh, eind januari. Eind januari komt het. Ja, maar dan uh, we hebben een heel mooi boek. Het wordt een mooi boek. Ook de kopers gaan even de Bruna. Ja, daar zal... zijn we mee bezig hoe we dat gaan verspreiden. Okay, gaan als gemeente natuurlijk geen uitgeverij. Dus nee. We kunnen zelf allerlei boeken gaan verkopen. Ja. Maar we gaan echt over nadenken hoe we dat boek inderdaad bij de Zandvoort. Ja. En er komen ja. festiviteiten hè, volgend ja. jaar. Ja. Ja. Kun je daar in een tip van de sluier liggen, ja, Nou ja, wat, wat heel erg leuk is, is. Misschien moet je dan ook maar ook de e naar het Zandvoors komen. Want dan hebben we hebben de cultuuravond, het cultuurcafé weer. Ja. En uh, daar zal ook wat tipje van de sluier... Uh, gelicht worden. Nou, je kan het hier ook doen. Ik weet het. Er zijn <laughs> ook wel een paar dingen al gekend. Kijk, uh, het is natuurlijk zo dat we, dat we inhaken. Dus bijvoorbeeld het light, uh, de, de Luidwolk. Nou, daar doen we natuurlijk groot aan mee. Ja. En daar dat leggen we ook een link. Met oh, de dat is wel leuk. Ja, ja, ja, dus ik ja, ja. kan me niet anders voorstellen... dan dat er inderdaad ook historische... Dingen geprojecteerd worden. Ja. En we krijgen natuurlijk het uh, grote culturele uh, festival. Hè? Ja, dat komt helemaal vaak. Dat zal ook uh, in de. Uh, Ik heb vorige week nog weer contact gehad met die organisatie. Die zijn echt bezig om de standpuntse verhalen te vertellen. En dan gaat het ook echt niet alleen over het begin waar Koen mee bezig is, maar echt over de afgelopen 200 jaar. En dan gaat het bijvoorbeeld, vroegen ze mij vorige week, hoe staat het nou met scheepsrampen bijvoorbeeld? Ja, ja. En, hoe ja. Dit? en dan heb je het mooie verhaal van in de. Dorfskerk, dorpskerk waar de, de masten van een schip ooit voor gebruikt zijn. Con, ja. uh -huh. uh, jij bent, ik uh, vo, dacht vorige week, bij het genootschap Oud-Zandvoort geweest. Nou ja, ja klopt. daar waren natuurlijk heel veel mensen die heel veel weten van, uh, van zeg maar, de ontstaansgeschiedenis van Zandvoort. Uh, ja, wat, nog, wat nog verder teruggaat uh, dan, uh, dan 200 jaar geleden. Wat ja. Walter ook weet. Dat, uh, maar goed, uh, heb je je daar ook nog op uh, gericht? Van dat, dat, ben je nog verder de geschiedenis uh, ingegaan of niet? Nou, we zijn, we zijn met het onderzoek, zijn we, eigenlijk, uh, zijn we bepaal, hebben we bepaalde paden bewandeld. We zijn uh, echt ons gaan richten op die, uh, dat ontstaan van de badplaats. In die, in die periode 1825, 1828. Maar we hebben ook geprobeerd om te kijken, wat is er nou voor die tijd gebeurd? Hm. Want je moet ook natuurlijk kijken, van ja, waarom. Komt er een badhuis in het port. En wat heeft dat te betekenen voor de lokale inwoners? En dan is die periode daarvoor heel belangrijk. Laten we zeggen omstreeks 1780 tot 1820, 1825. En dan zie je, de Franse tijd hebben we natuurlijk gehad... Um, de, de visserij aan het begin van de 19e eeuw ja, is best wel, heeft het best wel zwaar, best wel lastig. Hm. Dus je ziet ook dat men voordat het badhuis en de straatweg gerealiseerd worden, dat de armoede in het dorp toch wel best wel aanzienlijk is. Er worden collectors gehouden in de, in de regio om geld in te zamelen. En je ziet dan ook, en dan, dan kan je een mooie, uh, ja, toch een mooi bruggetje maken, op het moment dat dat badhuis er komt en die straatweg komt er, dan zie je de lokale inwoners ook inhaken op dat opkomend badtoerisme, zoals we dat mooi uh, dat noemen. Ja, want uh, jij bent historicus die, die ook veel weet van badplaatsen zelfs. Dus niet alleen uh, Zandvoort of Noordwijk waar jij vandaan komt. Nee, nee klopt. Uh, hoe staat Zandvoort daarin? Ik bedoel, uh, zijn zij een van de eerste geweest? Of waren er andere plaatsen die daar uh, uh, eerder van gebruik van hebben gemaakt? In Nederland uh, is Zandvoort eigenlijk de... Uh, tweede badplaats geweest. Uh, Scheveningen. Had de, ja. Scheveningen had de primeur in 1818. Daar was het een uh, ja, lokale inwoner Jacob Pronk die daar een eerste bescheiden badhuisje uh, uh -huh. begint. Maar wat je wel ziet is dat door het initiatief van de heren uh, ik zal niet te veel verklappen hè, want volgend jaar is er nog genoeg nou, aan ja, informatie ja, om te vertellen. Ja, ja, ja. Maar wat je wel ziet is dat het initiatief van die mensen die in Zand voor het badhuis gaan oprichten, dat het bij de Scheveningers best wel, en met name bij, de, bij het gemeentelijk bestuur, dat dat best al wat, nou ja, toch een beetje frust niet frustratie, maar een beetje, beetje, ze, worden een beetje ja. ze worden een beetje zenuwachtig ervan. Ja, ja. En dan gaan ze ook weer, als gevolg, gaan ze ook hun eigen beleid op ja. dat badhuisje van Jacob Pronk gaan ze aanpassen. En gaan ze proberen om toch ja, de badplaats van Nederland te blijven. Ja. En nu uh, is het van voor de badplaats van Nederland, vind jij of niet? Nou, ik denk dat uh, <laughs> het mooie is, en dat is, dat is niet uh, om. Uh, om uh, uh, deze meneer uh, alle lof te geven, maar de, de, de huidige burgemeester van Wassenaar, die is ooit wethouder binnen de gemeente Noordwijk aangegeven mm -hmm. uh, geweest, en die heeft altijd gezegd, de Nederlandse kust, maar ook de Noordwijkse kust, maar met name de Nederlandse kust, is er voor ieder wat wils. Of je nou gewoon lekker een dagje aan het strand wil, hè, als uh, gewone inwoner van, van Nederland, of je wil wat, wat meer luxe opzoeken. Er is eigenlijk van alles wat te vinden. Ja. Wat, je, wat je wel ziet, is dat in de geschiedenis, dat je al snel ziet, dat bijvoorbeeld Scheveningen en Zandvoort, omdat zij ooit de eerste zijn, geweest, waar ooit eerst de elite echt naartoe kwam. Nou, die elite wordt dan uh, voorbijgestreefd door de gewone burgers. Om het zo maar even plat te zeggen. En dan gaat die elite gaat andere plekken zoeken waar ze hun hel kunnen gaan vinden. En dan komen ze bijvoorbeeld in Domburg terecht. In Noordwijk terecht. En uh, in andere plekken terecht. Dus je ziet wel dat bijvoorbeeld Scheveningen en Zandvoort. zijn hele grote badplaatsen. Maar wel gewoon voor de. Ja, ik noem het even uh, oneerbiedig gezegd. gewoon de normale mens. Gewoon de dagjesmensen. Mensen die er gewoon lekker willen vertoeven. Ja. Terwijl je bij sommige andere badplaatsen. Dus hangt toch nog een beetje een soort. Ja, exclusiever ja, tintje op het zo ja. Oké, okay, Koen, we moeten bijna afronden. Krijgen we te horen van onze ja. technicus. Uh, ik weet niet of jij, Balten, nog iets... Uh, nee, maar je... je we, zo, het we, wordt een de.. mooi jaar volgend jaar. Ja, joh, Daar kun joh, je uitgaan. met Jasper bij Koen en hij kan echt dagen hierover doorpraten. En dat ja. gaan volgend jaar <racht> ook echt doen. <racht> ja, nou goed, als het boek eenmaal uitkomt... dan kunnen we nog een keer uitgebreider erover praten. En er zijn verschillende activiteiten waar Koen ook aan meedoet. Ja, zeker. Nou, Koen, hartstikke bedankt voor je tijd. En ik wens je een goed weekend. Ja, hetzelfde. En dat geldt natuurlijk voor jou ook, Walter een mooi weekend. En uh, ja, we gaan afsluiten en dan komt het nieuws van 11 uur. Oh.